En dan nu dus Caro's familiehoorspel. Montoni of het kasteel van Udolfo van Alexander Duval. En daarvan de derde aflevering, getiteld Het duel der schurken. Montoni of het kasteel van Udolfo. Toneelspel van Alexandre Duval. Aflevering 3. Het duel der schurken. Op het kasteel van Udolfo. ...men zegt dat het er spookt... ...woont tegenwoordig de wrede tiran hertog Montoni... ...van wie men zegt dat hij zijn eerste vrouw Laurentina heeft laten vermoorden... ...middels zijn knecht Bertrand. Montoni houdt op zijn kasteel gevangen Leonora, een adelijk meisje, met haar kamenier Anna. En ook de broer van Leonora, Vivaldi, die haar had willen bevrijden. Op het kasteel is ook aanwezig Orzino, vriend van Montoni, die in werkelijkheid de hertog wil doden. Deze is hiervan door een brief van een tipgever op de hoogte. Hij heeft zijn knecht Spalatro opdracht gegeven hem uit de weg te ruimen. Orsino heeft door een buitengewoon toeval die brief ook gelezen... en hij weet dus dat hij haast moet maken. Hij heeft daarvoor het speciale gastmaal uitgekozen... dat Montoni op het punt staat te openen. Het is zijn bruiloftsmaal. Hij wil Leonora dwingen tot een huwelijk. Uw aandacht voor mijn aanstande bruid, Signora Leonora. Ah, ja, ja. Stilte, stilte. Ik twijfel niet, mijn vrienden, of gij allen zult vergenoegd zijn over mijn uitnodiging. De meer omdat ik u het genoegen verschaf de maaltijd met Signora Leonora te ah, houden. Hecht Montoni, wij wensen u geluk. Dankje, dankje. Niemand dan de Signora is meer waardig de luisterrijke naam van Montoni te dragen. Helaas. Morgen is de gelukkige dag van mijn echt dappere ridders. Ik hoef u niet te zeggen dat ik vertrouw. ...dat gij niets zult verzuimen om deze plechtigheid luister bij te zetten. Ik heb hem vel gegeven tot een krijgsfeest... ...dat al zijn glans en uw behendigheid en moed verschuldigd zal zijn. Uh, uh, heer Hertog, alles is gereed. Dankjewel, Spanadro. Vrienden, laten wij aan tafel gaan. Wat een prachtige maaltijd. Ja. en wat een mooie kelk is dat altijd, is te mij. De waarde is niet te schatten, dat geloof ik graag. Ik ben mogelijk de enige in Europa die zo'n schat bezit... Leonora. Neem plaats. Uh, Juffrouw Anna, mevrouw uh, Anna. Wat is een spelletje? Ik ben blij dat ik u hier mag bedienen. Dan heb ik het geluk u hier te zien. Ik heb u een vertrouwelijk woord te zeggen. Mijn meester trouwt uw meesteres. Uh, zo u wilt, zou ik met u. Ik bedank voor dat genoegen. Och, was mijn waarde Ludovico maar hier. Mijn lieve Juffrouw Anna, ik bid u, sla mijn hand niet af. Ik verzeker u dat ik een zeer goede partij voor u ben. En ik breng nu 200 dukaten mee ten huwelijk. Zeker de beloning voor een of ander schelmstuk. Nee, jij hoeft niet te hopen. Mens Henkelswijn! Vindt u niet dat het zeer moeilijk zou zijn een aangename vertrek uit te denken? Het is hier zeer bekoorlijk. Men ademt de frisse lucht van de app En ja, Maar ook kijkt overal betoverende voorwerpen. Maar het is thans niet de beschouwing der natuur, die mijn bewondering naar zich trekt. Het uitzicht is zonder twijfel zeer schoon. Deze door de maan verlichte de toppen der bergen, deze vreedzame stilte, deze zachte sluimering der natuur, die een aangename droefgeestigheid wekt. Maar gij, schone Leonore, gij verwekt een onweerstaanbaar verlangen naar het geluk. Waarom zo treurig? U vraagt mij de oorzaak. Ik raad het. U denkt aan uw broeder. Sterker gerust. Morgen is hij vrij. Vrij? Het is een verrader. Ik laat hem vrij wanneer mij dat behaart. Die bannes Palatrol is u wel van dienst geweest. Zonder hem had Vivaldu zijn zuster ontvoerd. Hij zal die vluchtende voor het spook hebben aangezien. Nee, hij heeft een grote witte vrouw gezien. Een grote witte vrouw. Ja, het vervloekte fabeltje heeft behoorlijk wat schrik onder het volk gezaaid. Een soldaat durft s'nachts midden wallen op. Een verschrikkelijk voorbeeld om te stellen aan de eerste de beste lafaard die weer over spokken redt. De angst zit er wel goed in. Tja. Men zegt dat op de hoek van het kleine bolwerk een stenen bankje is waar de geest s'nachts op komt zitten. Dat was mij nog onbekend. Ik zal dit verschrikkelijk ooit eens dus goed laten doorzoeken. Men beweert ook dat die geest daar ontroerende klaagzangen laat horen. Hat. Ja, de eerste officier. die ik voor een nuchter en betrouwbaar man houd, heeft mij dat in vertrouwen gezegd. Hij heeft het niet aan de grote klop gehangen om het volk. geen angst aan te jagen. De eerste officier, dus ook al. Wat is er met zijn gehoor aan de hand? Kinderachtige verzinsels. Wat hoor ik? Wat is dat, is dat nou? Dat zal die zang zijn waar de eerste officier het over had. Wat een verrukkelijk gezang! Wat is dat? Wat is dat? Laten we gaan kijken. Het toepel daar. het toepel. boven. Deze verwarring kan ik goed gebruiken. Hier heb ik het gif. Zo. En hier is zijn kelk. Zo. Dat is sterven. Dit gezang heeft hem wel getroffen. Dat gaat mijn begrip te boven. Ach, toch? Wat betekent toch deze verslagenheid? Kom, laat ons drinken. Ja, uh, ja vrienden. Laat ons drinken. Spalatro, hier jij. Schenk mij ook eens in. Uh, ogenblik, ik haal even een nieuwe kruik. Ach, wat een kans. 200 ducaten of de kerker. Spalatro, Laat daarna naar beneden en zegt de officier van de wacht dat hij alles uitkamt. Jawel, heer. Kom, vrienden. Laten wij drinken. Ja. Hé, hey, wat zie ik. De wijngist. Ik ben verraden. Wat? verraden? Daarom is deze kelk zo onschatbaar. Als de wijn is vergiftigd, dan gist hij tot hij eruit springt. Hij wil mij vergiftigen. De misdaad is bewezen. Wie is die schacht? Stel u gerust. Laat de vraag maar aan mij over. Het is nog geen tijd om hem te straffen. Ik weet wat u tegenhoudt. Hoe zou men zich ook kunnen wreken op het voorwerp dat men aanbidt? Wat heeft dat te betekenen? Geen moeilijk raadsel. Zij probeert haar broer te wreken. Hoe behendig is de booswicht. Ach, hertog. Hecht geen waarde aan deze bozaardige laster. Ja, de boeien van mijn broeder smarten mij. Ja, ik wenste mij aan dit gehate huwelijk te onttrekken. Maar ik zou de ergste schande of zelfs de dood verkiezen... ...boven de afgrijzelijke misdaad waarvan men mij beschuldigt. Het is genoeg, Leonora. Orsino... Ik bewonder u snel oordeel. Ah. Ik herken aan deze buitengewone ijver een oprecht vriend. Ik doe niet meer dan mijn plicht. U bent een onschatbare vriend. het nog op de wal geen spoor van de geest te vinden. En verder heeft officier van de wacht doorgegeven... dat de troepen die gisteravond zijn uitgetrokken... zojuist zijn teruggekeerd. Ah. Ze hebben de vijand ontmoet en konden ten oude nood ontkomen. Dan worden we vast morgen vroeg aangevallen. Laat alles ter verdediging gereed maken. Laat vooral Leonora goed bewaken. Laat dat maar aan mij over... Spalatro, hier Geleid de vrouw naar het zederbos In het lusthuis van de overleden gaan vinden De overledene? Schammer Hij denkt dat ik schuldig ben Anna, wat zal mijn lot zijn? Breng hij naar de kamer van Laurentina Maar het lusthuis is niet open geweest sinds de Hier dag... zijn de sleutels Nou, dat is ook weer een leuke opdracht uh, Volg mij, signora's u hebt niets te vrezen. Men brengen mij wapenen en laat alles voor de strijd in gereedheid brengen. Het zal gaan spannen. Hoe dat kruisje... Oh, hier horen we niets meer van de strijd. God, wat was het hevig naar het schieten te oordelen... Maar gelukkig heb ik een goede schuilplaats voor u gevonden. Waar zijn we nu? Ik zal het u zeggen, maar u moet niet bang zijn. Waarom bang? Oh ja, vrouwen. Wat is er dan? Waarom al die geheimzinnigheid? Heeft de hertog u een geheimzinnig bevel gegeven? Waarom zitten we in dit afgezonderd gedeelte van het kasteel? Waarom? Wij zijn hier in de kamer van Laurentina. Hemel! Die ongelukkige had hier dus haar verblijf. Ik durf niet om me heen te zien. Kom, kom, kom. kom. U moet moedig zijn. We zien dit ledikant, dit toilet, deze kleren. Ach, haar luid. Haar vingers zullen deze snaren niet meer doen klinken. De dag nadat ze verdwenen is, heeft men dit lusthuis gesloten. Sindsdien heeft geen levende ziel zich meer hier durven wagen. Hoor ik daar iets? Nee, niets. Weet u het zeker? Wat dacht je dan te horen? Nee, niet, Niets. Men heeft hier s'nachts ook een groot licht gezien... Men heeft er ook verschillende stemmen gehoord. Heilige Franciscus. Oh, Signora, verlaat ons toch niet? Oh. Het is alleen maar een snaar die springt. Oh, zie je wel, hè? niks te betekenen. Ik hoor de hertog, hij zal spoedig wel hier zijn. Hoe oh, kan ik hem niet voor een ogenblik ontwijken? Al was het maar om zijn gezicht niet te hoeven zien. Um, ga hier in deze kamer. Ik zal zeggen dat u slaapt. Oh, Anna, volg mij. Signora, durft u... Moet ik niet alles doen om het ogenblik van deze rampzalige echt te verschuiven? Zo. Ik geloof dat ik daar goed aan gedaan heb. Een man van de wereld moet achting hebben voor schone vrouwen. Onze zegenprouw is volkomen. De vijand is op de vlucht. Het gevecht was hevig en het heeft ons menige soldaat gekost. Maar ik heb de middelen om dit verlies goed te maken... Waar is Leonora? Eh, zij is met Anna in die kamer gegaan en rust wat, heer. Dan wil ik haar niet sturen. Eerst officier, gaat u naar de kapel en zegt de geestelijke dat hij alles voor de plechtigheid gereed maakt. En de anderen moeten zich ontwapenen en weer terugkomen. En ik wil graaf Arsino afzonderlijk spreken. Ja, ik wil de booswicht spreken. Ik heb zijn plannen verijdeld. Ik heb zijn aanhang verdeeld. Er is geen twijfel. Hij had handlangers. De vijand kende de zwakke plekken van het kasteel. Maar het is hen niet gelukt. Spalatro, hoe staat het met je opdracht? Uh, heer, ik, ik heb zijn wijn vergiftigd gisteren onder de mm -hmm. maaltijd. Maar u gaf mij een bevel. Ik moest weg en ik heb niet kunnen zien of hij gedronken heeft. Het lijkt wel of de een of andere boze geest de schurk aan mijn wraak heeft even te onttrekken. Hij wou mij vergiftigen. Wat? Ja, weet je dat niet? Te vermetelen. Nog vanavond zal hij sterven. Al haal ik mij de haat van heel de adel en allemaal officieren op de hals. Ik zal mij wreken. Als bewijs kan ik aan de brief van graaf Marilia laten te zien. Orsino zal sterven door de hand van de verachtelijkste mijner soldaten. En als ik geen arm kan vinden, dan zal ik eigenhandig zijn hart doorboren. Daar komt Orsino, heer. Verwijder je. Ga naar Leonora. U hebt mij laten roepen, hertog. Dat is waar. Spreek, mijn waarde hertog. Ik ben bereid u te gehoorzamen in alles wat u behagen zal mij te bevelen. Maar u schijnt onrustig. Ik dacht u opgeruimder te vinden na zo'n overwinning. Ondanks de vermoeienissen van de strijd voel ik mij zeer wel. En dat moet de persoon die mij wilde laten verliezen tegen de Venetianen zeker tegenvallen. De straf deze verfoeilijke daad zou ik geen moment uitstellen als ik u was. U denkt nog steeds aan Leonora. Zij zal zeker gestraft zijn als u haar hebt gehuwd. Probeer me met overreden. Hebt u één ogenblik kunnen geloven dat ik Leonora verdenk? Weet u niet dat indien u listig en behendig bent, ik het tenminste evenveel ben als u? Wat u zei over Vivaldi nam ik zogenaamd aan, maar ik zag tegelijkertijd de waarschuldige... En ik besloot en bezwoer zijn dood. Zijn dood? Nee. Er zijn bewijzen nodig om iemand te veroordelen. En als de schuldige zich binnen het kasteel bevindt met vrienden en macht... ...zal het moeilijk zijn die wraak te volvoeren. Ik heb me nooit door moeilijkheden laten afschrikken. Hij van wie wij spreken is lafhartig. Die verrader zal sterven. Nee, Montoni, vlij u daar niet mee. Orzino zal u weten te weerstaan. Ah, u hebt het eindelijk door. Denkt u dat ik uw beledigingen nog langer slik? En denkt u dat ik geen middelen zou hebben voor mijn eigen beveiliging? Landeling Beken uw misdaad. Wij zijn alleen. Er zijn geen getuigen hier. Ik zal vrijmoedig met u spreken. Ja, het is zo. Ik span er tegen u samen. Maar als u uw officieren bijeenroept en een krijgsraad belegt... zult u mij mijn zaak zien verdedigen... terwijl u met bewijzen dient te komen. Geen bewijzen? Geen bewijzen? Lees deze brief. Waar heb ik hem nou? Zou ik het overtuigend bewijs van trouweloosheid verloren hebben? Geef u niet zoveel moeite. Dat bewijsstuk is niet meer in uw bezit. Wat? Ik ben niet achterlijk. Gelooft u dat ik zo onnozel ben u te trotseren, indien ik er niet zeker van ben dat u niets tegen mij kunt inbrengen? Arsino. Indien nog één druppel edel bloed door uw aderen vloeit, hoor mij dan aan. Ik luister. U hebt alle vriendschapsrechten geschonden. U hebt mij door vergif bijna van het leven beroofd. U hebt door geldzucht mij aan de wereldlijke rechter over te leveren. Het enige bewijsstuk tegen u: hebt u mij door behendigheid of door het noodlot ontfutselt. <lacht> Ik heb geen gelegenheid tot een openbare wraak en zie dus van een krijgsraad af. Maar de belediging blijft. Het is uw of mijn verderf. Ik weet een middel om onze wederzijdse haat te koelen. Laat ons voor één moment onze wederzijdse verachting vergeten en de edele gewoonte van onze voorzaten opnemen. Volg mij! Wij zullen de eenzame plaats van de wal zoeken en beiden met een degen en een dolk gewapend, ontkleed en te voet strijden. Geen genade voor de overwonnenen. Dat hij die valt zelfs de eerder begraving niet genieten. Dat zijn lichaam in een der diepste grachten van het kasteel geworpen ten prooi blijven der wormen en der roofvogels. Dat de overwinnaar vanaf het hoogste van het kasteel het rif van zijn ontzielde vijand met wellust beschouwen en hem van dag tot dag beschimpen met een glimlach der wraak! Gij siddert, verrader. Zult gij mij volgen? Nee! Ik neem deze uitnodiging niet aan. Uw handigheid geeft u te veel voordeel. Blafhartige, u weigert u te verdedigen tegen mijn moed? Welnu. Ik zal niet wachten. Ik doe mijzelf recht. Geen stap naderbij, of ge zijt in kindersdoods. Leg neer die pijl. Een schietgeweer. En van een soort, zoals u mogelijk nog niet gezien hebt. een duivel! Geen enkele stap, of ik leg u voor mijn voeten neer. Ellendige. Als men zich met Montoni onderhoudt, moet men alle voorzorg gebruiken. Al moet ik sterven, ik zal mij wreken. Pief, pief, gij al. Het heeft mij niet getroffen. Tans is het mijn beurt. Sterf! Halt! Wat doet u? Zou mij die schurk afstraffen, hertog. Het om. is een verrader, een boomswicht die de dood verdient. Het staat niet aan u hem die te geven. Hij wilde mij van het leven beroven. Ik verdedigde slechts het mijne. Dappere officieren. U ziet Montoni, de grootste dwingeland, de vreedste tiran. Wat is toch de reden van uw twist? Twee vrienden en dan dit. Ik zijn vriend, ik zou liever bevriend zijn met de Senaat van Venetië... die een prijs op mijn hoofd heeft gezet. Wat is de oorzaak van uw geschil? Kijk deze man. Trouweloze licht. Ik zie het aan u. Spreek, Orsino. Eerste officier. U kent de samenzwering van Vivaldi, de broer van Leonora. U weet dat in ons belang alle verraad gestraft dient te worden. Wel nu. De hertog verblind door de liefde voor Leonora... wil ondanks de vrees die haar haat hem behoorde in te boezemen haar huwen. Hij wil Vivaldi zijn vrijheid schenken... en wil ons, zijn krijgsmakkers, zijn wapenbroeders, zijn soldaten... opofferen aan vreemdelingen die geen ander oogmerk hebben... dan ons verderf en onze uitlevering aan de strengheid der wetten. Vuile bedrieger, hoe is het mogelijk? Hertog, laat hem uitspreken. Daarna horen wij u. Dat is nog niet alles... Ik heb hem gezegd dat dit gedrag u slecht zou bevallen en dat hij heel wat anders verplicht was aan uw moed en de talrijke diensten die u hem bewezen hebt. Luister, vrienden, luister naar wat hij zei. Als, zo zei hij, deze verachtelijke werktuigen van mijn grootheid ook maar één moment durven afwijken van de gehoorzaamheid, dan zal ik ze tot hun plicht weten terug te brengen. Iemand zoals ik, zo zei hij, kan samenzweringen op touw zetten en zich het recht voorbehouden om zich met zijn vijanden te verzoenen. Mijn rang, mijn naam, mijn stand, een gelukkig huwelijk, dat alles kan mij weer in de gunst herstellen. Ik laat mij niet dwingen door deze minderwaardige edelen, niemand schrijft mij de wet voor. Als zij mij dwarsbomen, zal ik... ...hen in het verderf storten. Hebt u dit gezegd? Hij is een antwoord niet eens waard. Mijn krijgsmakkers en vrienden zo vernederd te horen. Ik maakte sterk bezwaar. Hij werd driftig en dreigde mij met zijn wapenbijl. Daarop maakte ik gebruik van mijn pistool uit zelfverdediging. Op dat moment kwam u. U antwoordt niet, hertog. Ik zou te veel moeten zeggen... Dit was te veel laster. En moet ik mij soms tussen mijn eigen mensen in mijn eigen kasteel op mijn grond verdedigen? Nee, zo laag vernedert de Montoni zich niet. Ik begrijp het, maar toch zult u op deze beschuldigingen moeten antwoorden. Want wij beschouwen ons niet als uw verachtelijke werktuigen. De tijd zal alles ophelderen. Ik begrijp u, hertog. En ik weet dat u uw bedreigingen weet uit te voeren... Die één moord heeft begaan, kan ook een tweede plegen. Wat wil jij daarmee zeggen? Signora Leonora, hij biedt u zijn hond aan. Hij wil u naar het altaar slepen, beef voor uw lot. Ik wil ze! Signora, vertrouw er niet op dat uw schoonheid u tegen zijn woede kan beveiligen. Kijkt u allen naar dit schilderij, Laurentina. Ja, Laurentina was ook schoon. Maar hij heeft haar vermoord. Spelatro, beste alarm! Laat iedereen aantreden! Wat is de reden van dit bevel? Vriend, ik heb alles van zijn woede te vrezen. Ik beveel mij in uw bescherming. Volgt u mij, ik zal u beveiligen. Onbeschaamde schurk, hè? hart. overloper. Oplichter, schurk, falshart, aderchen! U hoorde een herhaling van de derde aflevering van Montoni of het kasteel van Udolfo, van Alexandre Duval. De rolverdeling. Montoni, Tom van Beek. Orsino, Jan Wechter. Laurentia, een stem, Louise Robben. Leonora, Paula Major. Vivaldi, Joscha Hamann. Anna, Joke Reitsma. Ludovico, Hans Hoekman. Bertrand, de onbekende, Hans Karsenbarg. Spalatro Hans Veerman en eerste officier werd gespeeld door Paul van der Lek. De techniek was in handen van Teun Lammes en Henk van der Steeg. En de radiobewerking en regie kwam voor rekening van Louis Houet.